7 uur. Het NOS-journaal. Dikter Hark. Defensie weet niets van Libische aanklachten over spionage. China pakt inflatie aan om bevolking rustig te houden. En carnaval barst los. Het ministerie van Defensie is verbaasd over het bericht dat Nederland zich volgens Libië schuldig heeft gemaakt aan spionage. We weten niets van een Libische aanklacht, zegt een woordvoerder. De Libische Staatstelevisie meldde gisteravond dat de vlucht van een Nederlandse marinehelikopter naar Sirte was bedoeld om spionnen te droppen of op te pikken. Daarbij werd gesproken van een samenzwering. Het ministerie van Defensie benadrukt dat het om een consulaire evacuatieoperatie ging en betreurde dat er zoveel over wordt gespeculeerd. De regering probeert via stille diplomatie... de drie bemanningsleden van de helikopter vrij te krijgen. Op Kreta zijn 1300 Amerikaanse militairen aangekomen. De Amerikaanse marine stuurde vanwege de situatie in Libië... twee schepen, waaronder een vliegdekschip. De militairen voegen zich bij hun 400 collega's... die woensdag al aankwamen op de Amerikaanse legerbasis op Kreta. Op het Griekse eiland was gisteren een demonstratie... tegen de troepenopbouw van de VS. De Verenigde Staten voeren de druk op Libië op... Gaddafi is opgeroepen te vertrekken en Washington pleit ook voor het instellen van een no-fly-zone boven Libië. Nederland geeft 1 miljoen euro aan de VN voor de opvang van vluchtelingen uit Libië. Naar schatting zijn bijna 150.000 mensen uit Libië gevlucht naar de buurlanden. Het zijn vooral gastarbeiders die snel willen doorreizen naar hun land van herkomst. Voor ons staatssecretaris Knapen van Buitenlandse Zaken verloopt de opvang over het algemeen goed. Maar in Tunesië is de situatie wel precair. Er zijn niet genoeg slaapplaatsen en s'nachts is het koud. Bovendien zijn veel vluchtelingen in Libië beroofd, waardoor ze extra gespannen zijn. De sfeer kan daardoor snel omslaan, zegt Knapen. Eerder gaf Nederland al een half miljoen euro voor de opvang aan het Rode Kruis. China wilde inflatie terugdringen om sociale onrust te voorkomen. Premier Wen Jiabao zei bij de opening van het Nationale Volkscongres dat de inflatie moet dalen van meer dan 5% nu tot minder dan 4%. Hij erkende dat veel Chinezen ontevreden zijn doordat het leven snel duurder wordt. Over de protesten in Arabische landen zei hij niets, maar uit zijn toespraak bleek wel dat hij beducht is voor sociale onrust. In de puinhopen van de ingestorte kathedraal van Christchurch zijn geen lichamen gevonden. Na de aardbeving in Nieuw-Zeeland begin vorige week ging het gerucht dat er 22 mensen onder het puin zouden liggen van de toeristische trekpleister. Enkele uren geleden werd duidelijk dat er geen doden in de kerk zijn gevallen. Het hoofd van de kathedraal in Christchurch reageerde opgelucht. Op de Nieuw-Zeelandse radio vertelde hij dat hij tranen van blijdschap had gehuild. De aardbeving van 22 februari had een kracht van 6,3 op de schaal van Richter. Het officiële dodental staat op 165. Voor het eerst in 100 jaar brengt iemand van het Britse Koningshuis... een officieel bezoek aan Ierland. In mei gaat de Britse koningin Elisabeth naar de Republiek voor een staatsbezoek. Ze blijft er waarschijnlijk drie dagen. De laatste, die namens het Britse Koningshuis in Ierland... officieel op bezoek was, was King George in 1911. Toen was Ierland nog onderdeel van Groot-Brittannië. Vermoedelijk zijn de succesvolle vredesbesprekingen in Noord-Ierland... de belangrijkste reden voor het staatsbezoek. De A1 is het hele weekend dicht tussen knooppunt Diemen... en knooppunt Watergaansmeer. Er wordt gewerkt aan een nieuwe spitsstrook. Pas maandagochtend kan het een keer weer over de A1 naar Amsterdam rijden... Ook volgend weekend is de A1 richting Amsterdam dicht... en de twee weekends daarna in de tegenovergestelde richting. Rutger Hauer speelt een belangrijke rol... in een nieuwe 3D-verfilming van de horrorklassieker Dracula. Rutger Hauer speelt de vampierenjager Abraham van Helsing. De opnames van de film beginnen later dit jaar in Boedapest... onder leiding van de Italiaanse regisseur Dario Argento. De 67-jarige Rutger Hauer begint deze maand... door de opnames van de Heineken-ontvoering. Hij speelt de rol van biermagnaat Freddy Heineken. Die film komt dit najaar in de bioscopen. Een groot deel van Nederland viert vanaf vandaag carnaval. De aftrap is per stad verschillend. Het feest barst los zodra de lokale prins carnaval... de sleutel van de stad heeft gekregen. Traditioneel trekken optochten met praalwagens altijd veel publiek. Een van de grootste trekpleisters is Den Bosch... dat met carnaval is omgedoopt tot Oeteldonk. De stad wil in 2014 worden toegevoegd aan de lijst... met immaterieel werelderfgoed van UNESCO. Vorig jaar is het carnaval in Aalst in Vlaanderen op de lijst gezet. Het carnaval in Oeteldonk wil dat ook. Het bestaat al sinds 1882. In 2014 wordt een jubileum gevierd. Dan bestaat het 132 jaar. 11 keer 11 plus 11 jaar. Het weer dan nog. Vanochtend overwegend bewolkt. Met in het zuiden hier en daar mist. En in het noorden wat regen. Vanmiddag vanuit het noorden zon. Bij een temperatuur van een graad of 7. Morgen is het vrij zonnig, maar wel iets frisser. Maandag en dinsdag is het ook nog vrij zonnig. Daarna neemt de kans op regen toe. Expert heeft de Full HD LED-TV's van Philips extra breed ingekocht. Maar liefst 107 centimeter breed. Deze Ambilight-televisie met 100 hertz kost nu geen 1399, maar 997 euro. Dat is nog eens partijvoordeel van Expert. En u krijgt er gratis een usb dongel bij. Van Experts kun je meer verwachten. Hoe uh, is het met de cijfers? We gaan de goede kant op. Hebben we de middelen om te groeien?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 NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is zaterdag 5 maart. Het feest kan beginnen, maar wat trek ik aan? Elementaire vragen bij het carnaval. Straks de antwoorden uit Oeteldonk. Feest is het niet voor Nederlanders in Brussel. Ze moeten tot hun ongenoegen twee keer belasting betalen. En de politiek is ook niet blij. En dan gaat het over het etentje van de koninklijke familie in Oman. En wat de gemoedtoestand van de Chinezen is bij het volkscongres... dat gaan we straks aan onze correspondent vragen. En we behandelen natuurlijk ook de situatie in Libië. Dat allemaal tot half negen in het Radio 1 Journaal. Welke koers moet China gaan varen de komende jaren? Vraag staat centraal op het jaarlijkse volkscongres... dat vandaag in Peking is begonnen. Premier Wen Jiabo die opende het congres. Applaus van de 3000 partijleden voor de premier. Volgens hem is het internationaal aanzien en de invloed van China... de afgelopen vijf jaar flink toegenomen. We praten met onze correspondent Joan Veldkamp. Joan, um, ondanks de steeds belangrijkere internationale rol van China... heeft China ook een heel groot probleem. Het probleem namelijk van de inflatie. Wat zei uh, Wenjia daarover? Nou, dat hij echt uh, onder de 4 moet blijven de komende jaren. Kijk, heel veel Chinezen besteden nog altijd een heel groot deel van hun inkomen aan voedsel. Dus als die prijzen blijven stijgen, is dat een ramp voor die mensen. En dat zorgt dus voor sociale onrust. En hij zegt, het moet eronder blijven. Dat betekent dat er een plan wordt gemaakt en dan blijft het er ook onder. Nou, ze hebben allemaal prachtige plannen gepresenteerd. China wordt een soort paradijs, als je het allemaal hoort. Maar het is natuurlijk ontzettend moeilijk om dat allemaal ook te verwezenlijken. Dus er zijn ook alweer economische analisten die er... Uh, hun vraagtekens bijstellen. Maar het streven is in ieder geval heel mooi. Ja, nou ja goed, het streven, daar staat China natuurlijk bekend om. Um, want wat willen ze nu allemaal? Wat, wat behelzen de plannen? Nou, het gaat vooral om dat er een grote tweedeling in de samenleving is. Hè, tussen mensen die steeds maar rijker worden... en toch een hele grote massa mensen die nog echt niks te besteden hebben. We hebben het over 150 miljoen echt straatarme Chinezen nog steeds... Nou, het, het moet dus uh, wat egaliet, uh, egaler worden allemaal. Dus ze willen echt de salarissen van de lage inkomens verhogen. Ze willen iets aan de sociale voorzieningen doen. Uh, sectoren waar mensen veel verdienen, die lonen moeten worden beteugeld. Ze willen belastingssystemen hervormen, uh, zodat mensen die veel verdienen, tamelijk weinig belasting betalen, veel meer gaan betalen. Uh, er komt een uh, groot project aan sociale woningbouw. De prijzen, niet alleen van voedsel, maar ook van huizen... zijn krankzinnig gestegen in China. Dus een heleboel middelinkomens en lage inkomens... kunnen zich niet meer de koop van een huis permitteren. En voor Chinezen is het huis hun enige vastigheid. Dus mensen huren hier niet, mensen willen een huis. Uh, dus gaan ze nu in de komende vijf jaar... 36 miljoen gesubsidieerde woningen bouwen... Uh, verder moet er een uh, duurzame groei van de economie komen. Hè. De Chinese economie is nu erg afhankelijk van de export. Uh, dat heeft op termijn natuurlijk een nadelige gevolg als die export afneemt. Dus ze willen de binnenlandse consumptie besteden. Nou, dan moet je ook denken aan betere sociale voorzieningen, betere uh, voorzieningen als je naar uh, het ziekenhuis moet, uh, medische voorzieningen. Nu moeten uh, Chinezen daar nog heel veel zelf aan betalen... Uh, maar als je een beter uh, gezondheidszorgsysteem hebt, dan mm -hmm. kunnen mensen weer meer geld gaan consumeren in plaats van dat ze dat oppot, oppotten voor de, de, de rekening van de dokter. Nou, aan dat soort dingen moet je denken. En heel belangrijk is bestrijding van de corruptie. Uh, dat is zo'n groot probleem in China. En uh, ze hebben nu een verstrekkend voorstel gedaan dat straks alle overheidsambtenaren hun eigen bezittingen en die van hun families transparant moeten maken... Nou, dat is, dat is nogal bijzonder. Natuurlijk. Zodat we dat weten waar we het geld over... vandaan komt. Ja, maar dat gaat ook de top van de partij zelf raken. Dus dan vraag je ook af: komt dat er echt doorheen? En gaat dat echt uh, gebeuren? Maar dat zijn dus allemaal best hele verstrekkende, maar ook positieve voorstellen. Goed, dat zijn de voorstellen die dus allemaal weer worden vervat in die prachtige vijfjarenplannen daar in China. Maar. Um... Met de wereld die, ik wil niet zeggen in brand staat... maar wel wat aan het uh, gebeuren is, met name in het Midden-Oosten... waar mensen de straat op gaan, waar mensen demonstreren. Is er ook een kans dat zoiets ook overslaat richting China? Nou, voorlopig is die kans heel klein. Want mensen zijn hier echt veel meer bezig met, uh, econo met uh, uh, de vooruitgang... de economische vooruitgang. Ze proberen eigenlijk mee te liften op die voor economische vooruitgang... Uh, dus ze zijn eigenlijk toch tamelijk weinig bezig met politiek. En verder wordt het gewoon ook helemaal onmogelijk gemaakt. Iedere mogelijke demonstratie wordt meteen keihard de kop ingedrukt. Uh, uh, dingen die op internet uh, verschijnen, oproepen tot bijeenkomsten daar en daar. Nou, daar komen veel meer politieagenten op af dan potentiële demonstranten. Uh, dus ze zullen er echt alles aan doen om demonstreren onmogelijk te maken. En ik merk nu zelf ook dat allerlei collega's... Uh, uh, journalistencollega's nu ook door de autoriteiten opgeroepen worden... Uh, en gedreigd worden, als jij steeds op punten komt... waar mogelijk gedemonstreerd kan worden en wij snappen jou daar... dan kan je zo het land uit worden gezet. Dus ook de media worden onder druk gezet... om er vooral niet uh, over te berichten of om het zootje op te stoken. We hebben er ook niks over gezegd. John, dankjewel. je wel. John Veldkampen was dat vanuit China sluiting van MSD, dat is het vroegere organon in Oost, dreigt nog steeds. Moederbedrijf Merck brak ondanks de onderhandelingen over een overname af. Gesprekken met een bedrijf waarvan de naam angstvallig geheim wordt gehouden. De ondernemingsraad, de raad van commissarissen en de vakbonden van MSD... eiste gisteren via een kort geding dat Merck die onderhandelingen gaat hervatten. Kansrijke onderhandelingen, zeggen de vakbonden. Verslaggever Jeroen Schutijzer volgde de rechtszaak... en sprak na afloop met twee kemphanen. Peter Wachi spreekt namens de Raad van Commissarissen. Meurg zegt die overeenkomst met Partij X was slecht, rammelde aan alle kanten. Eh, stoppen met onderhandelen was gewoon terecht. Nee, absoluut niet. Die overeenkomst eh, of dat bod wat Partij X heeft gedaan beantwoordt in elk opzicht aan de criteria die we hebben afgesproken. Dus behoud van kennis, hè, met name innovatie, behoud van werkgelegenheid, eh, ook de financiële vooruitzichten, continuïteit. Eh, Merck wil die, eh, wilde die overeenkomst niet sluiten om volstrekt onduidelijke redenen. Ze hebben wat berekeningen opgevoerd die ondoorzichtig zijn, die ook niet te controleren zijn. Ja, u zegt ze goochelen met cijfers. Absoluut, ze goochelen met spreadsheets. En dan eh, is bijvoorbeeld een, eh, een resultaat vorig jaar november toen begonnen is met deze partij... zei eh, Merck, ja dat kost eh, 67 miljoen. En nu kost het plotsing, terwijl die partij dat bot verbeterd heeft... 706 miljoen, tienvoudig. En niemand begrijpt waarom. We hebben de Rabobank destijds ingehuurd als financieel adviseur. Die begrijpt ook niet hoe Merck aan die cijfers komt. En ik zeg, ja, het is heel makkelijk om met spreadsheets te werken. Dan kan je elk getal uit de hoge hoed goochelen. En Merck zegt ook, we hebben iedereen voortdurend ingelicht. Stoppen met onderhandelen kan nooit als een verrassing voor u zijn gekomen. Waar. Ze hebben op 24 januari gezegd, we gaan alleen naar de Nederlandse overheid als we echt een succesvolle transactie zien zitten. Ze zijn naar de Nederlandse overheid gegaan, ze hebben drie dagen onderhandeld. De Nederlandse overheid heeft de alle ruimte gegeven om de transactie fiscaal te, uh, te doen. Uh, en vervolgens drie dagen later uh, trekken ze de stekker eruit. Dat had niemand verwacht. Bovendien is er toen een herzienbod gekomen van die partij X. Dat ze op cruciale momenten iedereen op de hoogte hebben gehouden, klopt van hun kant. Tijdens uw betoog had u het over een uh, cynisch spel. Ze spelen een spel. Ja, dat vind ik ook. Ik vind, uh, omdat ze geen enkel inzicht geven in de werkelijke beweegredenen... terwijl het gaat om een heel belangrijk besluit voor heel veel mensen... Ja, vind ik dan een cynisch spel. Ja. Als ik personeelslid was, dan zou ik me toch een enorme speelbal voelen. Nou, dat, uh, ik hoop uh, dat de rechter uh, daar een hand aan toeroept... en dat hij zegt van, uh, Merk, je moet wel te goede trouw onderhandelen... over de toekomst van een bedrijf. Dus je moet uh, uh, uh, dat bod van die partij accepteren of dooronderhandelen. Jaar van Sloten, uh, advocaat uh, namens uh, het Amerikaanse bedrijf Merk. De tegenpartij heeft het erover dat u een spel speelt. Ik begrijp niet hoe ze daarbij komen. We hebben de afgelopen zes uh, maanden een uh, heel serieus... Uh consultatieproces met elkaar gevoerd. En dat was zeker geen spelletje. Helaas heeft het niet de uitkomst gehad die iedereen had verwacht. En dat komt uiteindelijk omdat er niet voldoende banen konden worden gegarandeerd. En dat was dan juist de reden waarom we aan dat proces waren begonnen. Uh, Orgonon zegt uh, die mensen van partij X, die hadden een goed bod En ze waren hartstikke enthousiast. Ja, dat verbaast me. Um, want... Uh, Partij X had eigenlijk geen bot. Het was een soort halve puzzel waarvan nog heel veel stukjes ontbraken. Maar in ieder geval was wel duidelijk dus dat er geen baangarantie kwam. Dat was eigenlijk bepalend voor Murk om te zeggen... ja, maar dan moeten we besluiten dat deze hele exercitie geen zin heeft. Hoe gaat dit aflopen? Ik denk dat we na vandaag en ook volgende week niet klaar zullen zijn met elkaar. Maar er ligt inmiddels een plan B in concept. En ik heb begrepen dat ook Murk daar zich achter schaart. Hoe ziet dat plan beter uit? In ieder geval heb ik begrepen dat dat voorziet in een uh, 475 banen behoud ten opzichte van de plannen van vorig jaar. En dat is toch niet niks. Volgende week om deze tijd uh, horen we de uitslag. Uh, heeft u er vertrouwen in? Wij hebben er zeker vertrouwen in, maar we zullen de uitspraak van de rechter moeten afwachten. Dat zei de advocaat van Murk, Jaap van Sloten. Het enige echte Beetle Museum is weer open in Alkmaar. Dat zo dadelijk. De verkeersinformatie. Er zijn twee wegafsluitingen vanochtend. De A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergraafsmeer... is dicht in verband met de wegwerkzaamheden. En op de A12, Den Haag richting Utrecht, ten hoogte, ter hoogte van de knooppunt Oude Rijn, is de verbindingsweg naar de A2 richting Amsterdam afgesloten... in verband met wegwerkzaamheden. Op beide wegen wordt u omgeleid. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Flinke strijd in Libië. Op verschillende plekken is zwaar gevochten... tussen de troepen van Gaddafi en de opstandelingen. Daarbij zijn waarschijnlijk vele tientallen doden gevallen. De strijd wordt grimmiger, zoveel is wel duidelijk. Correspondent Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep... is in Aydabia, dat is in Oost-Libië. Hans-Jaap, een van de plekken waar zwaar is gevochten is Raslanouf. Ben jij daar ook geweest? Ik ben uh, tot een uh, tientallen kilometers te buiten geweest. Ja, we wisten niet eens precies hoe ver we waren. We zijn zo'n twintig uh, lang bij de opstandelingen geweest. Dat was nog voordat ze in dat gevecht uh, gingen... Um, en ze waren toen aan het verzamelen, ze wilden meer uh, mannen ter plekke hebben. En wat mij toen vooral opviel was de oneenigheid tussen wat meer ervaren strijders, hè, de overgelopen militairen bijvoorbeeld, die erbij zijn, en, en de jonge mannen. Nou, uiteindelijk zijn ze dus toch uh, naar voren gegaan. Uh, dat gebeurt met een ware doodsverachting, terwijl ze onder vuur lagen vanuit de kant van Rastanhoef uh, door Gaddafi-militaire troepen. Ja, ik sprak gisteren met Koert Lindeijer, uh, die is ook in het gebied... en die had een beetje de indruk dat het een onsamenhangend... en hij gebruikte geloof ik het woord zootje was... in de zin van dat er geen structuur zat in uh, de manier... waarop de opstandelingen de aanval uitvoerden. Belangrijkste structuur is hun absolute vastberadenheid, daarin zijn ze allemaal verbonden. En, en, en die doodsverachting en, en de wil om Gaddafi te verdrijven. Uh, kijk, wij vinden dit een heel erg uh, losbandig uh, legertje. Uh, dat jongens zich aanmelden bij het laatste checkpoint die nog niet eens een wapen hebben met een hoop er te krijgen. Uh, wat moeilijk is in te schatten, is hoe de andere kant eruit ziet. Hoe, hoe staan die Gaddafi-troepen die hier in Rasna-Nouf en Loef in het westelijke gebied zitten? Daar hoor je allerlei getallen over dat er 3000 zouden zijn, maar je denkt dat niemand ze echt geteld heeft. Daar zitten geen verslaggevers. Uh, en, en dus, de dus vrienden zijn ze ook nog best wel succesvol dus in deze opstandelingen. Ook al zijn ze een beetje, uh, ja, is het een beetje een zooitje. Hm. En zijn ze dus wel in staat geweest Rastenhoef aan te vallen, daar vorderingen te maken. Maar ook daarvan is onduidelijk hoeveel ze in handen hebben. Rastenhoef is een stadje, maar ook vooral een groot complex aan olieinstallaties, petrochemische industrie. En wat daar nou precies in hand is, of ze dat allemaal hebben, want daaromheen zaten vooral de Gaddafi-mensen, dat ga ik zo meteen even zelf bekijken. Ja, want dus kunnen we ook niet de vraag beantwoorden of de opstandelingen gisteren het terrein hebben gewonnen? Nou, ze hebben sowieso terrein gewonnen, want uh, ik weet... Uh, ...dat zij veel verder met hun uh, maar wat stevigere linie zijn opgeschoven. En dan heb je dan de die nog verder naar voren gaan. Maar die komen soms ook weer terug naar die, naar die wat stevigere linie. Uh, dus, dus sowieso is het terrein gewonnen. Maar wel weer uh, ten koste van uh, uh, ja, een aantal levens. Ook dat is niet helemaal duidelijk dat hier in het ziekenhuis in Asjidabia... ...een paar doden en uh, gewonden zijn binnengebracht... Uh, maar er zit nog, nog een ziekenhuis in Brega, waar al eerder gevochten is. En dat ligt ook overvol, begreep ik, met gewonden. En uh, maar ook dat zal ik zo meteen even zelf uh, bekijken. Goed, dan horen we, ja. ja, nou, we dat later van jou. Dan wordt het weer opgeleid. Ja, nou horen we dat later van jou. Wil ik je nog één vraag stellen. Dat is namelijk ja, de Nederlandse link ondertussen. He, de, de, de militairen die vastzitten. De Libische staatstelevisie heeft gezegd... dat Nederland zich schuldig heeft gemaakt aan spionage... Uh, is dat logisch vanuit hun uh, perspectief uh, bezien? Want hier wordt er nogal met verbazing op gereageerd. Ja... Ik denk dat vanuit hun perspectief dat het heel normaal is om te zeggen, ik denk zelfs dat als ik zou worden opgepakt als journalisten zonder visum in dit land en dat zijn allemaal hier illegaal binnengekomen, dat dan, dan krijg je datzelfde verwijt, dan kun je je al voorbereiden. Ze zeiden over ja of ze gingen zelf spioneren of ze kwamen spionnen oppikken. Nou ja, dat, zijn, dat is voor een retoriek die bij dit soort regimes hoort, denk ik. En, uh, maar wat wel heel interessant zou zijn trouwens, als deze opstandelingen verder westelijk vorderingen maken, dan komen ze op een gegeven moment in de buurt van die Nederlandse militairen, als die nog in search zitten. In ieder geval, die helikopter staat er nog begrepen. Maar ik weet niet of ze die militairen naar Tripoli hebben gebracht. Of dat ze gewoon ja, het front naar zich toe zien schuiven. En wat er dan gebeurt, weet ik ook niet precies. Maar ja, er kunnen de komende dagen interessante ontwikkelingen zijn. Uh, sowieso als deze opstandelingen, hoe chaotisch ook, vorderingen gaan maken. Meer Dank Goed. Dankjewel. We horen je reportage wellicht later vandaag. Hans-Jaap was dat van de Wereldomroep. Heel even leek het er gisteravond op dat Willem II zijn derde zegen zou gaan pakken in de eredivisie. Heel even, zo'n tien minuten voor tijd, kwam de club uit Tilburg op voorsprong uit bij de Graafschap in Doetinchem. Maar de vreugde was, de vreugde was van korte duur. In de slotfase scoorde de Graafschap namelijk nog twee keer. En zo werd het uiteindelijk 2-1. En daardoor is directe degradatie weer dichterbij gekomen voor Willem II. Ronald van der Geers sprak na afloop met de coach Gert Heerkers. Ik zou bijna vragen, hoe voel je je? Maar dat kan ik denk ik zelf ook wel invullen. Vullen zelf maar in, denk ik. Wat gebeurt er nou toch allemaal in deze wedstrijd? Ja, er gebeurt eigenlijk helemaal niet zoveel. Het was uh, een wedstrijd die heel gelijkwaardig was. Ik denk dat wij de eerste 20 minuten iets, uh, iets de onder, onderliggende partij waren... doordat we veel tweede duels verloren, tweede ballen. Ja, vanaf dat moment uh, was de wedstrijd gelijkwaardig, denk ik. Kon heen en weer, uh, ja, beide partijen creëerden gewoon heel weinig. Ja, dan kom je uiteindelijk op 1-0 voor. Ja, dan is er nog steeds niks aan de hand. Maar de laatste tien minuten geven we gewoon twee goals weg. Dan sta je met 1-0 voor. Dan moet je alleen maar de zaak dicht houden. Wat, wat, wat, wat gaat er allemaal mis bij jullie achterin? Nou, het heeft niet alleen met achterin te maken. Ik denk, de eerste goal die ons staat voor... en daar zitten we gewoon drie keer in een duel. Springen drie keer op en hun zitten er veel in. Ja, ik vind, daar moet je een overtreding maken of een duel winnen. Komen ze toch uit en dan... Uh, ja, één man staat niet op buitenspel. En, en drie anderen blijven staan. Die geven druk naar voren. Ja, en doordat wij... Uh, ja, met één man niet stappen en de andere man uh, loopt gewoon door en dan is het goal. Ja, dat is natuurlijk heel, uh, heel knullig. Ja, dan heb je het over die gelijkmaker en dan die, die tweede. Daar gaat ook van alles mis, te beginnen bij je keeper, denk ik. Ja, goed, uh, kijk, als je dan uitkomt, dan moet die bal uh, verder weg. Ja, die blijft binnen het veld en ze brengen die bal meteen weer binnen. Ja, dan, dan kun je die bal denk ik nog wegkoppen Blijft hij weer in het veld en dan, dan rolt hij, uh, ja, de goal in. Ja, goed, uh, gekker kun je het niet zeggen. Een wedstrijd die je gelijkwaardig hebt, die je neutraal hebt... Weinig kansen waar je in ieder geval een punt kunt halen, krijg je er bijna drie in de schoot geworpen. En uh, ja, op het moment dat je de scoort bij de weg kwijt, geef je de wedstrijd weg. Terwijl het juist vorige week andersom was. Hè? Dan kreeg je de, kreeg je een tik te verwerken en kon je zo mooi de rug rechten. Dit is eigenlijk precies de omgekeerde wereld. Ja, het is de omgekeerde wereld, maar ja, goed, dit is niet uh, de eerste keer. En ik, ik denk dat we het onszelf heel moeilijk maken. Dit was eigenlijk de avond uh, dat je me in de schoot geworpen kreeg, uh, die aansluiting. En dan op deze manier uh, ja, dit sportpark verlaten doet uh, wel heel veel pijn. Ja, dit wordt een carnavalsweekend, wat eigenlijk geen carnavalsweekend is? Nee, absoluut. Ja, dat, dat was het uh, ja, tot tien minuten vertuid en uh, daarna niet meer. Ja, je kon VVV ruiken, maar ze dreigen weer uit beeld te raken. Ja, zo moet je het wel zien. Ik bedoel, ja, dit is een ideaal scenario eigenlijk. Wat je zelf uh, creëert door uh, in ieder geval veel te blijven strijden... ook de eerste, de tweede helft niks weg te geven. Ja, het plan uit te voeren alleen uh, ja, zoals je het laat lopen... Dat, ja, dit, dit is eigenlijk de eerste keer dit seizoen dat ik uh, ja, geen woorden meer ergens voor heb. Nou, hou er mee op. Dankjewel. Gert Herkers zijn er tegen Ronald van de Geer. Hij kon VVV ruiken, maar dan moeten ze wel winnen. VVV speelt vanavond uit bij Vitesse. Twente speelt thuis tegen NAC. Ado Den Haag tegen NEC. En Excelsior neemt het op tegen PSV. Was 20 En zo heette het ook, he. die beroemde LP, want LP's waren er toen nog, van de Beatles. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. En Sergeant Pepper gaat groter wonen. Het Nederlands Beatles Museum in Alkbaar is namelijk fors uitgebreid... en gaat dit weekend weer open. directeur is Azing Moltmaker. Goedemorgen. Goedemorgen. Het museum groeide uit ze voegen. Ja, nu, alweer hoor. Maar ja. wat, wat, wat we laten zien in het Beatles Museum is, is nogmaals... Nog steeds maar 10% van de collectie die we dus werkelijk beheren. Oké, okay, maar hoe kan het dat jullie zo uit je voegen uh, groeien? Krijgen jullie elke dag nog uh, materiaal binnen? Nou, elke dag is overdreven. Het zou wel leuk zijn. Maar het is zelfs dat er elke week wel mensen zijn... Uh, die zeggen, nou goed, we hebben spullen van de Beatles thuis liggen, uh, Noem het maar plakboeken of, of dat soort dingen allemaal. En we kunnen het beter aan het museum geven als dat het weggegooid wordt. En ja, ja soms zitten daar natuurlijk ook hele leuke dingen bij. En... Vertel eens, wat is nou ontzettend leuk? Ja, wat is ontzettend leuk. Wat ik onlangs heb bijgekregen... is een platenspeler waar alle vier de Beatles hun handtekeningen opgezet hebben. Ja. Nou de... En daar is het maar eentje van de hele wereld. En dan vraag je je ook af, wat bezielt iemand om naar een concert van de Beatles toe te gaan... en een platenspeler mee okay, te nemen moet hij bij zich hebben gehad, ja, op een of andere manier. Zeg, jullie zijn dus uitgebreid nu. Dan ja. staat die platenspeler, neem ik aan, uh, mooi ergens in een vitrinekast. Maar wat, uh, wat kan ik verder zien? Wat hebben jullie met die extra ruimte gedaan? Nou, wat die extra ruimte dat we gedaan hebben, is onder andere... Drie nieuwe exposities hebben we toegevoegd. Er is een, een, een, een vaste expositie, dat is het beroemde Paulus doodverhaal. dood verhaal. Men dacht vroeger dat Paul McCartney dood was. oh ja, achterstevoren moest je... Welk nummer ja, ja. was het ook alweer? Moest je draaien achterstevoren? Eh... Uh, Castlevania, en, en meer van dat nummers allemaal. Moest je achterstevoren draaien, dan kon je, als je goed luisterde... Op Abbey Road dat, was het toch? Nee, Abbey Road niet. dat kom voor de White Album af. Oké, okay, daar Ja. ja. En wie rood was de hoes voorbij, dus, dus op blote voeten over het ja. pad liepen. En uh, met het nummerplaat 28 f En uh, zo waren er nog heel wat. In ieder geval er is een tentoonstelling van 8 vierkante meter. Waar dus die hele, dat hele verhaal uitgelegd staat. Met foto's en alles erbij. En er zijn nog twee tentoonstellingen. Er is een, te een thema tentoonstelling over George Harrison. Het is dit jaar, tien jaar geleden, dat hij is overleden. en voilà, zijn ...zijn muzikale erfenis zien. Dus aan de hand van de meest zeldzame platen die er dus bestaan... Uh, ...jij wordt daar dan uitgestald en dezelfde laat ook van John Lennon zien. Ja. Nu hoopt u natuurlijk ook dat er allemaal extra bezoekers komen, hè? Neem Uiteraard ik zo nee. maar aan. Ja. Ik wil... toch, we hebben dit is dit het ook extra feest. We hebben een, oh. uh, een live band. Johnny Lane die komt optreden in het museum zowel zaterdag als zondag. We zijn dus, uh, en die spelen werk van de over. Beatles? Zegt u? En die spelen ook werk van de Beatles, deze live band? Ja, uiteraard, er komt geen band in binnen mijn muren die geen oh, Beatles kan spelen. Nee, nee, het is even voor de zekerheid. Ik vermoed al zoiets, maar even <laughs> dat we het allemaal zeker weten. Ik, en dan vraag ik me wel af. We leven nu uh, 2011. Beatles zijn in, wat was het, 69, 70 uit elkaar gegaan. Uh, en nog steeds zo ontzettend gefascineerd door de Beatles. Waar komt dat vandaan? En waarom gaat het nooit meer weg? Omdat het vreselijk goed is. En ten tweede. Uh, zo vreemd is het natuurlijk niet. Er zijn ook mensen die Mozart en Beethoven draaien. en die zijn er honderden jaren dood. <laughs> ja, daar heeft u een punt. Daar ben ik echt uit, uh, uit, uitgevraagd, zou ik maar zeggen. Ik ben overtroefd. Ik wens u een hele mooie opening. En, okay, uh, dank. en, dank en, en veel plezier uh, dit weekend. Zullen we nog een heel klein stukje laten, laten horen van Sergeant Pepper? Nou, altijd is... Pepper is altijd goed. Pepper is altijd goed. Oké, okay, meneer Azingmondmaker. maken. Ik wens u dus een uh, mooi weekend. Dank Sergeant Pepper to de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 Op Creta zijn twee Amerikaanse marineschepen aangekomen, waaronder een vliegdekschip. Ze zijn daar vanwege de situatie in Libië. Aan boord waren 300, 1300 militairen die zich hebben gevoegd bij hun 400 collega's... die woensdag al op het Griekse eiland aankwamen. China wilde inflatie terugdringen om sociale onrust te voorkomen. Dat zei premier Wen Jiabao bij de opening van het Nationale Volkscongres. Over de protesten in Arabische landen zei hij niets... maar uit zijn toespraak bleek wel dat hij beducht is voor sociale onrust. In de kathedraal van Christchurch zijn bij de aardbeving van begin vorige week geen doden gevallen. Er gingen geruchten dat onder de puinhopen van de kerk in Nieuw-Zeeland 22 lichamen zouden liggen, maar die zijn niet gevonden. Het officiële dodental van de aardbeving in Nieuw-Zeeland staat nu op 165. Dit waren de hoofdpunten. Het weerbericht van Weer Online. Het is beholkt en de temperatuur ligt iets boven nul in het noorden en westen van het land en iets onder nul in het midden-oosten en zuidoosten. Een groot deel van de dag blijft het bewolkt en zeer lokaal kan er wat motregen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. De middagtemperatuur komt uit rond 5 graden bij een matige noordenwind. Later in de middag kan in het noorden de zon af en toe doorbreken. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden en een enkele opklaring. De temperatuur ligt vannacht rond 2 graden, maar tijdens een wat langere opklaring zakt de temperatuur naar het vriespunt of er net onder. Morgen breekt de zon steeds beter door en het wordt ongeveer 6 graden. Ook maandag en dinsdag is het zonnig, maar woensdag gaat het regenen. Met een zuidwestenwind wordt het dan wel duidelijk warmer.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 E-matching, dat is online dating alleen voor hoger opgeleide. E-matching.nl, durft u het aan? Hey Ron, ik lig in de knoei met de hoge druk voor de pascalisatie en zo. Weet je wel, die uh, relevante ziektekiemen. En uh, nou ja, uh, kun je me even helpen met de drukgevoeligheid van de voedselbacteriën? Daar kom je niet uit. Kan je een biertje van me, man? Later. De topwetenschapper die uw bedrijf echt verder helpt, vindt u via academictransfer.com.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 Het Radio 1-journaal. Ook te beluisteren via het internet www.nos.nl. En we twitteren natuurlijk NOS Radio 1, dat is ons Twitter-adres. Ad Account wou ik eigenlijk zeggen. Koningin Beatrix gaat volgende week toch naar Oman. Het officiële staatsbezoek is uitgesteld vanwege de onrust in het land. Maar de koningin gaat samen met prins Willem-Alexander en prinses Maxima dinsdag naar een privé-dineetje bij de Sultan. En Oman is verslaggever Marike de Vries. Marike, goedemorgen. Goedemorgen Bert. Geen staatsbezoek, wel een etentje en jij weet wat het verschil is. Nou, het grote verschil is natuurlijk dat het geen staatsbezoek is. Dus van het ene land aan het andere met alle toeters en bellen en officiële plichtplegingen. En in dit geval zou er ook een economische missie meegaan. Heel belangrijk voor de uh, uh, relatie tussen Nederland en Oman. Maar dat gaat nu dus ook niet door. In plaats daarvan wordt het dus een privé-diner. Op persoonlijke uitnodiging van de sultan en dus echt een privébezoek. Maar Echt privé is het natuurlijk niet echt meer door wat er allemaal vooraf is gegaan. Want het is niet alsof de koningin nu even privé gaat een, een tripje gaat skiën... met de koningin van Zweden of zo, wat ook wel eens gebeurt. Er is wel degelijk sprake van nu een extra lading... Hè, door dat afzijgen ja. van het staatsbezoek. Want waarom uh, doen ze dit? Is dit uh, om het gezichtsverlies bijvoorbeeld te beperken voor de sultan? Nou, daar zou je aan kunnen denken. Het is echt een persoonlijke uitnodiging van de sultan, van een bevriend staatshoofd dus, van een Arabisch land. En je moet weten dat zo'n diner in deze regio, in de Arabische landen, eigenlijk veel belangrijker is dan al die franje... ...van zo'n staatsbezoek zelf. Um, dat kan je ook aflezen uit... Uh, ...vorige week is er een boek verschenen van koning Abdullah van Jordanië... ...en daarin omschrijft hij dat proces... ...van hoe belangrijk de juiste persoonlijke contacten tussen staatshoofden bijvoorbeeld zijn. In dat boek zegt hij bijvoorbeeld... Uh, ...de juiste manier om geëerde gasten te ontvangen... ...is door ze een diner aan te bieden. Het echte regelwerk geschiet tijdens de informele onderontjes na het diner. Niet bij officiële besprekingen. Dus zo wordt er hier ook tegen aangekomen... En kon de sultan toch enigszins zijn gezichtsverlies hier in de regio in ieder geval beperken. En zal hij ook zeker wel foto's van de koningin en de prins en de prinses aan de disc naar buiten uh, brengen. Ja. Want uh, Hoe zit het eigenlijk met de, in de relatie met Oman? Je noemde net Jordanië, daarvan weten we dat er een redelijke band is. Misschien ook wel een goede band is tussen ons koningshuis ja. en daar. Maar hoe is dat met, uh, met de sultan van Oman? Er is niet echt een persoonlijke band tussen de twee vorstenhuizen. Wel tussen Omaan en Nederland. Want daar is sinds de jaren tachtig echt een warme band tussen. Met de Rotterdamse haven, die voor de helft eigenaar is van de haven hier in Zohar. Waar al die protesten waren afgelopen week. En Nederland heeft hier een maritiem college gebouwd om jongeren op te leiden. Dus er is wel een warme band tussen de twee landen. En daar zet de koningin zich dan weer voor in... om die warme band uh, natuurlijk uh, te koesteren. Nou, nou is er veel gedoe ontstaan in uh, Nederland... nadat bekend is geworden gisteren dat uh, majesteit toch gaat eten daar zo. Uh, spoeddebat aangevraagd met minister Rosenthal, ja. met uh, premier Rutte. En, uh, kan de politiek, kan de Tweede Kamer nog zeggen... Uh, dat de koningin terug moet komen? Nee, dat lijkt me niet. En, en, en premier Rutte heeft daarvan ook gezegd... Uh, de Tweede Kamer mag vinden wat ze wil... maar dit is een kwestie van de koningin mijzelf en de sultan, en daar verandert niets meer aan. Dat lijkt me klare taal. Ja, Ze kunnen hoog springen, ze kunnen laag springen... maar ze hebben er helemaal niks over te zeggen. Dat is toch raar? Nou ja, maar als je er ook over nadenkt... het zou nu wel heel erg pijnlijk en vervelend... en uh, uh, een heel rare indruk uh, geven als dit nu ook nog eens wordt afgezegd nadat je eerst hebt toegezegd. Ja, dat is ook uh, wel waar. Een beetje een precair, precaire situatie. Maar goed, dinsdag ja. wordt er geloof ik over gesproken in de Tweede Kamer. Maar dan eventjes gewoon naar uh, waar het eigenlijk om gaat, de oorspronkelijke oorzaak. Uh, het is namelijk onrustig daar zo. Um, daarom is het staatsbezoek afge afgezegd, omdat er heel ja. veel demonstraties waren. Hoe is de situatie nu? Nou, je moet je voorstellen, die protesten die zijn eigenlijk in, in twee groepen verdeeld. Je hebt uh, uh, één, het politieke protest. Dat is hier in de hoofdstad Muscat, dus ook daar waar het paleis van de sultan is. Ook daar waar uh, de koningin en de prins en prinses dinsdag toch op bezoek zullen komen. En daar is voor het parlement een soort tentenkampje ontstaan. Uh, ...met uh, protestanten die eigenlijk politieke hervormingen eisen. Ze uh, eisen gekozen ministers, meer transparantie, uh, meer verantwoording van de uitgaven. Daar is nu totaal geen zicht op. En uh, een einde aan de corruptie. Want uh, omdat er weinig toezicht is op waar het geld heen gaat, uh, is er ook sprake van veel corruptie, met name door twee ministers. En dan is er een ander protest, en dat zou je in Nederland zeg maar, uh, vakbondsgerelateerde protesten kunnen noemen, met het verschil dat er hier natuurlijk geen vakbonden zijn. En dat is in Sohar. Dat is die havenstad uh, waar de koningin ook een bezoek aan zou brengen maandag, maar wat dus niet doorgaat en waar... Het redelijk uit de hand liep vorig weekend waar minstens twee doden zijn gevallen. En die protesten die richten zich meer op uh, meer banen en hogere salarissen... en bijvoorbeeld huisvesting uh, voor de armen. Dus dat zit meer in die sfeer. Maar als de koningin maandag of, of dinsdag hier arriveert... Uh, zal men er hier in Oman in ieder geval alles aan doen... om ervoor te zorgen dat de koningin niet in die protesten terecht zal komen. Oké, okay, dankjewel Marike. Marike de Vries was dat vanuit Oman. Het is 5 maart en... Uh ja, beneden de rivieren uh, is het een bijzondere dag. En een bijzondere dag met een bijzondere vraag. Een prangende vraag zelfs. Want ga ik vandaag als indiaan, ga ik als militair... of kies ik traditioneel? Bijvoorbeeld in Den Bosch, uh, sorry, ik moet zeggen Oeteldonk... waar op het laatste nippertje feestvierers nog zoeken... naar een tijdelijke identiteit voor het carnaval. Volgens traditie moet het een boerenkiel zijn... met witte wanten en de rood-wit-gele Oeteldonkse das. Maar die raken steeds meer op de achtergrond... terwijl de handel gehaakt inspeelt op actuele trends. De echte creatievelingen die gaan zelf aan de slag... maar ook die spoeden zich deze dagen nog naar de bomvolle feestwinkels. Kijk, politievrouwen. Dus er is heel veel blauw op straat. Robin Hood. Robin Woman. Er is heel veel verkocht dit jaar. Ja, en maaskantje, Ach, natuurlijk. Ja, lange haren, matjes. En dan ook zo'n plaatsnamenbord, hè? Ja, je kunt de groet krijgen uit Brabant... Kut. Dat moet er dan bij, hè? Ja. Zitten er nog Gaddafi-pakken bij? Gaddafi-pakken? Nee. Wel olie Dat is Zo actueel hè? Ja. Die uh, worden ook veel verkocht. Biertjes overal voor de heren. Boeven pakken. Ik ben een samurai-strijder. Sorry, nog een keer een? Een samurai-strijder. Ah, vandaar het zwaard van Juist. plastic. Ik was nog niet helemaal af. We waren dus er nog... moest nog een zwaard Ik gekocht. Ik nog in de maak. Zeg, spreken we hier met een echt oeteldonker? Nee, hè? Jawel. Toch wel? Ja, ik heb gewoon kikkertjes in mijn mond, dus ik kan niet zo goed praten. Oké. Okay. Nee, waar is de blauwe boerenkiel dan? Ja, ja, weet ik niet. Nee. Beetje afgezaagd. Nee, ik, uh, ik wilde eigenlijk alleen een samodrijdstrijder worden vandaag. Uh. Deze tweede spreekt. <laughs> Kijk, je treft hem hey. toch nog aan, de echte boerenkiel. Jullie hebben hem. Wij hebben hem, ja. U doet nooit wat anders aan, zo'n nylon ding wat in de winkel ligt. Nee, nee, nee. In de bos dragen wij een kiel. Zoals je er origineel hier zo uitziet. Ja, ik heb ook zo'n kiel, maar ja. hè, dat is... Blauwe boerenkiel met die rood-wit-gele das. Ja ja, ja, ja, ja. U bent niet te verleiden om bijvoorbeeld een maaskantje-outfit aan te schaffen. Ah, nee, nee, nee, nee. Nee, helemaal Die niets. zijn heel populair, hoor ik. Ja, nee, nee, nee. nee dat, is, dat is voor ons helemaal niks. Nee. Dat is een beetje vloek in de kerk, ja, begrijp ik. Ja, ja, ja. Erg vloek in de kerk. <laughs> Nou, ik ben even aan het kijken hoe leuk het is in plaats van een pet zo. Zeg maar. Snapt u wat ik bedoel? Ja, een soort rode sjaal. Ja, dan wel een rode sjaal. Maar kan ook in een andere kleur, eventueel. Kijk, dit zijn de creatievelingen. Die maken zelf iets. Ja. We stellen samen. Met z'n allen. Maar Want je kunt ook zo'n kant-en-klaar pakje kopen, maar... Ja. Nee, dit is even je creativiteit even laten spreken. Bij paars toch ook wel, hè? Gaat goed, denk je, hè? Paars en blauwe veren. Nou, beter kan toch niet... Nee. En wat vind je van die dan? Die moet bij zilver. Kan ook wel, toch? Zijn jullie Oeteldonkers? Nee. Van boven? Ja, erg hè. Maar wel al meer dan twintig jaar dat we hier naartoe komen, hoor. Dus een klein beetje, oké? Okay? Vind je het goed? En dan is er in Oeteldonk nog iets. Een fenomeen is het wel te noemen. Afgekeken van het wereldkampioenschap voetballen... waarmee Bavaria ja, ja, ja. veel indruk maakte... en ja, ja. vooral de tongen loskreeg met het oranje WK-pakje hebben ze hier de oerteldres. Ja. ja, waar moet ik daarvan uit? Het is gewoon een jurkje waar je van voor en van achter kunt dragen. <laughs> nou, Het ziet er en... precies zo uit zoals dat WK-pakje wat toen verboden ja, was. Ja, ja, ja, ja, Die ja, ja. publiciteitsstunt van maar. dat biermerk. Ja, ja, Nee, dat klopt. Dat klopt. Het is, is uh, inderdaad een beetje frivo. frivo. En, ja. Uh, ja, het komt ziet, dat er het wel ziet, mee uh, door voor u? Het ziet, ja, ik vind het er wel leuk uitzien voor uh, de jonge dames die dat uh, past. En, uh, en die uh, dit lijntje ervoor hebben. Perfect. Ik bedoel, uh, als het maar rood-wit-geel is. Hè? Een andere mogelijkheid is de feestwinkels mooi links laten liggen... en naar de tweedehandswinkel gaan. Gewoon een oude bontjas kopen. Zoiets dus. Harmoniejasjes, hele mooie oude slipjassen, eh, foute sportkleding... Eh, jurkjes uit verschillende decennia, eh, petticoats. Ander type klanten, denk ik, hè, die hier komen. Mensen die van kwaliteit en creativiteit houden, die komen naar Blue. Maar ook mensen met een wat dikkere portemonnee, want is het ook wat duurder? Uiteraard. Dan heb je kwaliteit en loopt er maar één persoon rond met een bepaalde broek. Oh Wacht even, dit is trouwens... Wel een leuk ding. Want voor mij begint het na vandaag ook. Een wit uniformjasje. Geen maaskantje, geen Oeteldonkse traditionele kiel. Maar wel een keurig wit uniformjasje. Daar kan de verslaggever zijn verslaggeverspetje mee afzetten en zijn carnavalsmaskertje opzetten. Mijn no ooremmers na. Tot en met woensdag weet u, waar u waarom u hem eventjes niet hoort. Oud-diplomaat Petra Stine over de onrust in de Arabische wereld. Dat zo dadelijk. Verkeersinformatie, twee wegafsluitingen. De A1, Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergraafsmeer Die is dicht in verband met wegwerkzaamheden. En op de A12, Den Haag richting Utrecht, ter hoogte van knooppunt Ouderijn... is de verbindingsweg naar de A2 richting Amsterdam afgesloten. Op beide wegen wordt u omgeleid. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het begon met een roep om democratie in Tunesië, daarna in Egypte. En het volk kreeg voor een groot deel zijn zin. De presidenten Ben Ali en Mubarak die ruimden het veld. Maar in andere landen in de Arabische wereld lijken de omstandigheden, ge, omstandigheden weer barstiger. En soms zelfs uiterst grimmig, zoals nu in Libië. We kijken terug op een week van onrust in de Arabische wereld... met Arabisten en oud-diplomaten in het Midden-Oosten, Petra Stine. En ze schreef een aantal jaren geleden dromen van een Arabische lente. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het met de Arabische lente? Ja, nou de Arabische lente is uh, een, een kort seizoen in, uh, in het echt, zeg maar. Daarna komt er een uh, behoorlijke hete zomer. En je ziet in sommige landen dat uh, dat nu al een beetje heter en toegaat. Nou, een beetje, dat is natuurlijk een understatement. Wat we in Libië zien uh, is heel anders dan wat we in Tunesië en Egypte hebben gezien. Mijn uh, observatie is dat landen die we eigenlijk heel lang hebben geïsoleerd... Uh, nou, als Libië ook, dat is toch een heel lang uh, geïsoleerd land geweest. dat daar het veel heftiger aan toe gaat dan de landen waar veel contacten met, ja, met Europa en met Amerika zijn geweest. Dus landen waar bijvoorbeeld veel toerisme uh, is, of is geweest. die hebben een grotere kans op een vreedzame transitie. Nou, dan Het is andere. niet zozeer toerisme, maar je ziet gewoon in, uh, op het plein uh, in Cairo, dat de en de mensen, daar moet ik altijd om lachen, dat mensen me dan vragen: God, wat spreken die jongeren goed Engels? Ja, je ziet gewoon dat uh, ze zijn onderdeel van de wereld. Ze hebben of in, uh, in, in Egypte gestudeerd of zelfs in het buitenland gestudeerd. Ze weten heel goed wat er in de wereld gebeurt. En uh, hebben ook gezien dat het op een andere manier kan dan de dertig jaar dictatuur die zij uh, onder Mubarak hebben moeten meemaken. Ja, en dat heb je in Libië natuurlijk niet. Dat land was veel geslotener. Veel geslotener, ja. En dat, is, dat maakt het verschil? Nou, dat denk ik niet, maar dat is wel een van de elementen uh, die belangrijk zijn... om ook in de toekomst naar te kijken van hoe we met andere landen omgaan. Bijvoorbeeld Syrië en Iran. Iran is natuurlijk geen Midden-Oostenland. Maar we hebben de neiging om de dingen niet zo gaan zoals wij willen... om die landen dan te isoleren. En ik ben zelf uh, een groot voorstander van zoveel mogelijk contact. Ja, nou ja, bijvoorbeeld Iran, daar krijg je wel elke keer berichten van... ook een aantal maanden geleden al, dat er uh, opstanden zijn, dat mensen in, in verzet komen... en vervolgens hoor je daar weer een hele tijd niks van. Nou, we, we horen natuurlijk ook een heleboel dingen niet... omdat wij zelf maar naar één, één of twee landen tegelijkertijd lijken te kijken. Je ziet gewoon uh, dat de media uh, aan kluitjesvoetbal doet. Uh, die domino-theorie uh, werkt in elk geval voor uh, de westerse media. Want nu kijkt iedereen naar Libië, maar intussen in Saoedi-Arabië... in Jemen, in Oman, in Syrië, in Jordanië, op de bezette gebieden. De, op al die plekken en al die plekken gebeurt van alles en nog wat. En omdat wij... Uh, nou, het op de Nederlandse televisie, op de westerse televisie niet zien... lijkt het alsof het niet gebeurt. Maar ik heb vanochtend even op de Engelse website van Al no Jazeera gekeken. Nou, het rommelt in het hele Midden-Oosten. Ja, overal rommelt het, maar wij zijn gewoon eigenlijk niet in dus dan de beperking van de media om alles tegelijk te erover te berichten. Nou ja. De mensen die uh, nu uh, in Nederland uh, rapportages doen, uh, ongelooflijk uh, interessante verhalen maken. Maar de, ja, er liggen ook heel veel interessante verhalen. Bijvoorbeeld in Tunesië. Wat gebeurt er nu? Wie is die nieuwe premier? In Egypte, gisteren, uh, is de nieuwe premier, SM Sharaf is uh, op het uh, plein uh, onthaald door de menigte. Uh, wat hebben we daarvan gezien in de, in de Nederlandse pers? Ik bedoel, het vervolgverhaal en de... Ja, uh, een, een revolutie ziet er heel spannend uit, maar na de revolutie, zeg maar, de echte transitieperiode... Ja, dat, dat, dat is wat weerbarstiger en daar zullen we wat meer tijd en meer geduld voor moeten hebben. Ja, het is niet echt sexy nieuws natuurlijk, dat speelt dan natuurlijk ook mee. Ik bedoel, dat bericht uh, gisteren van de nieuwe premier op het plein... hebben wij in het Radio 1-journaal afgedaan in een bericht van twee minuten, een klein kort gesprekje. Ja, nou, bijvoorbeeld uh, aanstaande dinsdag is het Internationale Vrouwendag... Um, er zijn allerlei berichten op Twitter, op Facebook... van Egyptische vrouwenorganisaties. Van wij gaan een grote mars voor onze vrijheid houden. Je ziet vaak in de revoluties in de Arabische wereld... dat de vrouwen meedoen voor de strijd. En als dan uiteindelijk uh, besloten wordt over de toekomst... dat zie je nu ook in het grondwetscommissie in Egypte. Daar zit geen vrouw in. Dat ze dan uh, buitenspel worden gezet. Dus ik vind het heel mooi om te zien dat... Uh, ja, die vrouwenorganisaties echt hun stem gaan laten horen op 8 maart. Ik ben benieuwd welke Nederlandse omroepjournalist daarbij staat... Nou, we hebben het in ieder geval nu uh, genoteerd, mevrouw ja. Stine. Mag ik nog even terugkomen op, uh, op Libië? Ja. Dan is het wel heel spannend. Uh, maar daar da, da gebeurt natuurlijk ook iets heel raars. Want, uh, en, maar dat gold eigenlijk ook voor eerder Egypte en Tunesië. Uh, het Westen heeft natuurlijk wel zaken gedaan met Gaddafi. Het is wel een schurk, maar er vielen wel zaken met hem te doen. Uh, Italië, uh, een aantal voetbalclubs zijn volledig afhankelijk uh, uh, van hem. En nu uh, zie je dat onder invloed van die beelden dat helemaal uh, dreigt om te keren. Nou, uh, je zag ook uh, de afgelopen dagen uh, heel veel gedoe rondom de directeur... of uh, de, de rector van de London School of Economics... Hè, die uh, ja. dat proefschrift min of meer verkocht had aan de zoon van uh, Gaddafi, Saif al-Islam. Ja, ik heb altijd gezegd dat mensenrechten en economische groei... Uh, hoeven niet met elkaar in tegenspraak uh, in te zijn. Maar voor heel veel mensen uh, ja, was het blijkbaar interessanter om geld te verdienen... dan zich zorgen te maken over de mensenrechten schendingen. En nu valt dat kaartenhuis in één. Ja, ja en, uh, en zelfs zover, ik bedoel, het is niet Libië maar wel Oman, de koningin gaat toch ook weer gewoon dineren daar? Nou ja, ik ben dus heel, wat, wat, wat, wat ik mij echt afvraag is van welk belang wordt daarmee gediend? Blijkbaar is er toch iets heel erg belangrijks aan de hand. Nou, dan mag meneer Rutte, ik denk toch dat dit diner, er zijn ook allerlei staatsrechtelijke, staatsrechtdeskundigen die zich er al over hebben uitgesproken gisteren. Dit diner kan niet meer uh, als privé worden afgedaan. Dit moet onder ministeriële verantwoordelijkheid vallen. Dus dan ben ik benieuwd uh, wat daar precies besproken wordt. Goed, maar daar gaat de Tweede Kamer ook nog eventjes over, ja. uh, over praten komende dinsdag. Mevrouw Stine, ik dank u wel. Petra Stine was dat. Graag gedaan. Schreef een aantal jaar geleden dus dat boek Dromen van een Arabische Lente. De ruim 2000 Nederlanders die werken voor de Europese Unie... die kregen deze week slecht nieuws uit Den Haag. Ze betalen al belastingen in Europa... maar wel, nu willen ook de Nederlandse fiscus geld zien. De fiscus beroep zich op regels die al in het jaar 2001 werden ingevoerd. Maar in Brussel kent niemand die regels. Wondende reacties waren dan ook te horen in een Brusselse zaaltje waar de Belastingdienst tekst en uitleg gaf. Het is dus zo, als u een huis in Nederland heeft en u verhuurt dat dan moet u de waarde in box 3 opgeven. Een megakanne koffie staan niet klaar. Er zijn dan ook heel veel mensen gekomen. Vandaag naar een apart zaaltje in het Europees Parlement. Er zit stamvol, ik schat zo'n 200 of 250 Nederlandse ambtenaren... die voor de Europese Unie werken of voor een van de Europese instellingen... De Belastingdienst is uit Nederland gekomen met een team. En die houden nu een praatje om uit te leggen hoe het allemaal nu in de toekomst anders beter moet. Waarom andere Belastingdiensten geen voorlichting geven, dat weet ik niet. Wij zijn er in ieder geval mee begonnen, omdat we gemerkt hebben dat het hard nodig is. U wekt de indruk dat u het wel begrijpt. U staat hier andere mensen op de gang ook uit te leggen. U werkt waarvoor? Ik werk voor het Europees Parlement. En wat is nou de consequentie? De consequentie is natuurlijk dat een aantal mensen belastingplichtig zijn in Nederland... als ze onder de voorwaarden van het protocol vallen. Maar, okay, maar je bent als Europees ambtenaar hier gevestigd. Je betaalt hier al belasting. En nu ineens komt de Nederlandse Belastingdienst hier naartoe en die zeggen... wacht eens even, de laatste jaren hadden jullie eigenlijk ook heel veel over allerlei posten wel moeten afdragen. Over welke posten nou precies? Nou, als iemand in Nederland is aangeworven als ambtenaar... En door zijn aanstelling verhuist naar Brussel of naar Luxemburg... dan blijft hij fictief in Nederland belastingplichtig. Niet voor zijn EG-inkomen of zijn EU-inkomen... maar wel voor andere inkomsten. Spaartegoeden. tweede woning, want je eerste woning valt in box 1... en eventuele additionele inkomsten dat je dus in Nederland moet opgeven. We worden nu een beetje behandeld, dat is het gevoel. En als dat niet zo is, moeten de anderen dat zeggen. Alsof we dus 30 jaar in een illegaliteit gewerkt hebben. Wij zijn, niet, wij zijn Nederland niet verlaten omdat we weg moesten. Wij zijn hier naartoe gekomen om te komen werken, voor Europa. Laten we beginnen met vast te stellen of u in Nederland woonde... op het moment van de dienstreden, en dan vervolgens uw woonplaats daar in een ander land... van de Europese Unie verlegd hebt. Is het u nu helemaal duidelijk? Wij vertegenwoordigen Nederland hier en we worden in de pers uitgemaakt... alsof dat we fraudeurs zijn en we zijn belastingontduikers en alles. Maar dat zijn we niet. Wij werken voor Nederland hier... Zouden wij hier niet zijn, zou Nederland niet op het plaatje staan binnen Europa. Dat het komt een, een beetje goed. omdat in Nederland al het idee leeft... ja, die eurocraten, die Europese ambtenaren, ja, die zijn al belastingvrij. Wij verdienen zoveel geld. Wij zijn niet belastingvrij. Ik betaal belasting voor alles, voor mijn wagen, voor mijn huis, voor alles, voor mijn kinderen. En dat draagt u af aan de commissie, Europese Commissie? En ik draag elke maand van, van mijn salaris draag ik af aan de Commissie. Ik krijg ook geen vakantiegeld, ik krijg geen dertiende maand. Men mag dat wel eens eventjes weten. Hè? Nol van Gessel van de Nederlandse Belastingdienst. Van de Europese inkomens blijft de Nederlandse fiscus dus gewoon af. Dat was zo en dat blijft zo. Ja, altijd zo geweest. Wat zijn dan eigenlijk wel de consequenties van de veranderingen? Er uh, kunnen een aantal mensen die uh, daar nooit aan gedacht hebben... geconfronteerd met, met een heffing in box 3 over vermogen. Met name van bankrekeningen uh, in België, Luxemburg of waar ook. Waar men nooit aan gedacht heeft. Maar ik verwacht dat het uh, niet tot spectaculaire bedragen gaat leiden. Iedere Nederlander moet belasting betalen. Dat draait het land op. Maar kom niet naderhand, hè. Dat is niet verspeling. Ik bedoel, zij veranderen de regels. Dan moeten ze ons eerst wel vertellen wat de regels zijn. Een reportage was dat van correspondent Tijn Sade vanuit Brussel. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Hier is Jacqueline Niva. De Volkskrant schrijft over misstanden bij de marine. Bij een IT-afdeling van de marine, waar onder andere wapensystemen worden ontwikkeld, wordt misbruik gemaakt van telefoons en dienstauto's, en zijn computers en andere apparatuur gestolen. En wie daar wat van zegt, wordt onder grote druk geplaatst om dat niet te doen. Blijkt uit een intern dossier over integriteitsschending... dat in het bezit is van de Volkskrant. Daaruit blijkt ook dat minister Hans Hille van Defensie... op de hoogte is van deze misstanden. Onduidelijk is waarom hij de Tweede Kamer er niet over heeft ingelicht. Daarom willen PvdA en SP volgende week een debat met de minister. U hoorde er al eerder dit uur al over, over de hevige gevechten in Libië... in het bijzonder in Raslanouf... Op de website van Al Jazeera beelden uit een ziekenhuis in die stad. Tientallen artsen buigen zich over soms zwaar gewonde mensen... die aan de beademing liggen, hevig bloeden... of meerdere ingegripste ledematen, ledematen hebben. De beelden doen denken aan de tv-serie IR, maar het is helaas echt. De auto wordt mogelijk duizenden euro's duurder, dat schrijft het AD. Want de Europese Unie is van plan de komende jaren met 40 maatregelen. Zoals verplichte winterbanden en een snelheidsbegrenzer voor de auto te komen... die de auto stukken veiliger moet maken. Maar het gaat niet voor niets. De ANWB vraagt zich af of het nodig is, 40 dure veiligheidsmaatregelen. Je moet je bij elke maatregel afvragen wat de kosten zijn en wat het effect is. Ad van de ANWB in de krant. Pure PVV-retoriek, dat zegt D66-leider Alexander Pechtold in Dagblad Trouw... over de uitspraak die premier Rutte deed op de verkiezingsavond. Daar zei hij toen dat dit prachtige Nederland ging teruggeven aan de Nederlanders. Pechtot ziet daarin een teken dat de VVD steeds meer begint te kleuren... naar gedoogpartner PVV. De Ierse minister-president Brian Cohen... heeft hoge verwachtingen van het bezoek van koningin Elisabeth in mei. Dat schrijft de Irish Times. Cohen verwacht een nieuwe dimensie in de relatie tussen beide landen... waarin het meer zal gaan over wat ze gemeen hebben dan over de verschillen. In de 21e eeuw is het tijd om over alle problemen uit het verleden heen te stappen... aldus Cohen. bezoek van koningin Elizabeth is het eerste in 100 jaar door een Brits staatshoofd. In de telegraaf reageert spits Munir El Hamdaoui op het besluit van trainer Frank de Boer om hem uit de selectie te zetten. De Boer nam die beslissing omdat de spits zich volgens hem niet gedroeg naar de regels van het team. El Hamdaoui denkt daar zelf heel anders over. Het is onzin dat ik ontoelaatbaar gedrag vertoonde, volgens de spits communiceerde Frank de Boer onduidelijk en zorgde dat voor de verwarring. De Volkskrant is vandaag in een nieuw jasje. De krant levert vanaf vandaag elke dag een nieuwe bijlage... onder de titel V. In een andere opmaak en in een andere volgorde... komen daarin de thema's terug die de krant al langer aansnijdt. In de bijlagen zoals kunst, media en film. En daarover gaan we verder praten straks na acht uur met Piet Bakker. Want NRC Handelsblad komt komende maandag ook met iets nieuws. Weer op een ander formaat. Wat is er toch aan de hand in krantland? Dinsdag begon de meteorologische lente en daarom start Vroege Vogels een uniek project. Kom mee, de tuin. Welkom in tuinreservaten.nl Groen in de stad wordt steeds belangrijker, maar veel tuinen worden volgepland met loungebanken, buitenkeukens en betontegels. Tuinreservaten opent de tegenaanval. Samen met Vogelbescherming, Vlinderstichting, zoogdiervereniging, Vivara, Bravol, Groei en Bloei. Doe ook mee, dan stoppen we het stenen tijdperk. En dan komt ook nog de repairbus langs, horen we de Oeh in beleefde lente en... Mag u raden wie dit geluid maakt? Luister morgenochtend van 8 tot 10 naar Vroege Vogels. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Vanavond in Rondom 10, de macht van de CITO-toets. De druk op kinderen wordt steeds groter. Ouders nemen geen genoegen meer met middelmatige scores. Hoe hou je het maximale uit je kind? Moet je ze drillen of knuffelen? Daar discussiëren we over. Vanavond in Rondom 10, live bij de NCRV op Nederland 2. Kans maken op 2500 euro in isolatie? Doe de check op localwarming.nl. Wegens, significant succes verlengd. Reclameklassiekers in de beurs van Berglagen. Nog tot en met zondag 6 maart. Komt dat zien? Dit is Radio 1.